Heren, heren, om het maar eens concreet te zeggen, de vraag die wij onszelf moeten stellen onder deze omstandigheden is niet hoe we om de hoge kosten heen kunnen, maar hoe kunnen wij ze door verdere rationalisering opvangen. Ja, het heeft toch geen zin om ons achter illusies te verbergen. Als het ons niet lukt de prijzen stabiel te houden, dan is voor ons de markt verloren. En komen de Japanners op onze plaats? Ja, ah, en kunnen wij de zaak van sluiten? Ja, dat is niet ja, dat is allemaal wel waar, maar wat doen ja, met, de, prijs ja, met de, de Ja, nee. Dat, wel lonen. nee dat, dat zal ik. Wacht even, één momentje. Ja, Ja, wat is er? Met Helka. Uw vrouw wil u spreken, meneer Boitin. Ja, ik zit midden in een belangrijke vergadering. Ik zeg maar dat ik straks op terugbel. Uw vrouw zegt dat het erg dringend is, meneer. Ja, waarom? Ja, dat heeft ze niet gezegd. Ja, ja, nee, verbind dan maar door, hè? Ja, neemt u mij niet kwalijk, heer. Ja, neemt u niet kwalijk, ja. Ja, wat is er in godsnaam aan de hand dat je me midden in een belangrijke vergadering wilt storen? Uh, het gaat om Michaël. Ja, ja, wat is er met hem? Ik ben erg ongerust. Hij is niet thuisgekomen uit school. Ja, Dat is toch geen reden om me midden in de vergadering op te bellen? De school is al twee uur uit. Ik heb nog niets van hem gehoord of gezien. Ja, misschien moet hij wel nablijven. Nee, nee, ik heb de school gebeld, daar is hij niet meer. Ik weet niet, weet niet meer wat ik moet doen. Ja, Marion, ik, ik kan er op dit moment niets aan doen, hoor. Ja, hé, hey, is Meijer thuis? Ja. Nou, laat Meijer hem maar zoeken, hè. Als hij hem vindt, mag hij die jongen uit mijn naam een pak voor zijn billen geven. En ik zal er vanavond nog eens dunnetjes over doen. Je vindt dat ik me niet ongerust hoef te maken? Ach, natuurlijk niet, die jongen is bijna tien. Die loopt toch niet in zeven sloten tegelijk? Ah, laat Meijer maar eens gaan kijken bij de bouw. Maar dat vindt Michael helemaal niet interessant. Hij kijkt nooit bij de bouw, dat weet je toch? Nou ja, in ieder geval, laat hij hem gaan zoeken. Hij moet toch ergens zijn. En eh, eh, bel maar straks nog even terug, hè. Maak je in ieder geval niet ongerust. Nou, tot straks. Ja, familieproblemen. Eh, Heren, waarbij we gebleven? De Japanners. Ach, natuurlijk, de Japanse scheepbouw. Nou, eh, we zullen nog veel te stellen krijgen met de Japanners. Maar daar bekommeren de vakbonden zich niet om. Daarom niet. Heb je hem gevonden? Nee mevrouw, geen spoor helaas. Ik zou niet weten waar we nog kunnen gaan zoeken. Maar hij moet toch ergens zijn? Je moet verder zoeken. Vraag aan mensen. Zeg hoe je eruit ziet. Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw... ...maar is het niet mogelijk dat hij bij een vriendje zit? Misschien is het de moeite waard eens dus op te bellen... Naar... Wat denk je dat ik de hele tijd heb gedaan? Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw? Ik heb alles en iedereen afgebeld... ...maar is nergens te vinden. Je moet verder zoeken, meijer. Zeker, mevrouw. Maar lijkt het u niet verstandiger... ...gezien de situatie de politie te bellen? Dat zal mijn man dan wel doen... Jij zoekt in ieder geval verder. Jawel, mevrouw. Laat de auto maar staan, Meijer. Zeker, mevrouw. Met mevrouw Boytien. Boytien. Is Michael misschien bij u? Uw zoontje is wel thuis? Dank u wel. Met mevrouw Boyten mag ik mijn man. De werf, Ik mevrouw. moet hem onmiddellijk spreken. Ik zal proberen hem te laten omroepen, mevrouw. Maar het duurt even. Doe wat u wilt, maar zorg in ieder geval dat hij aan de telefoon komt. Ik wacht. Met hè? Met de secretaresse van meneer Boitien. Is meneer Boitien daar? Ja. Ik zal even voor je kijken, mevrouw, een ogenblikje. Meneer Boyntie, er is telefoon voor u in de lood. Ja, wat, uh, wat is er nou weer aan de hand? Maar uw vrouw woest en zou is brengen. Goed, verbind maar door. Richard, meneer Nou, wat is er met Meijer? Meijer kan Michael niet vinden. Ik heb hem een paar keer de hele buurt laten doorzoeken, maar hij kan hem niet vinden. En bij zijn vriendjes is hij ook niet. Ik heb iedereen gebeld, Richard. En het is al bijna vier uur. Om twintig over elf is de school uit. Ik hou het niet meer uit, Richard. Je moet iets doen niet meer, oh, Rustig, rustig nou maar, vrouwtje. Hè? Doe nog niet zo opgewonden. Tegen etenstijd tuikt hij wel weer op. Ik hou het niet meer. Nou, luister maar, Jon. Neem een flink glas cognac. Dat is een uitstekend medicijn. En uh, dan zeg je tegen Meijer dat hij mij komt halen. Of nee, nee, nee. Het is beter dat Meijer bij jou blijft. Ik neem een taxi. Maar kom dan alsjeblieft meteen, Richard. ben al onderweg. <lacht> Goed dat u er bent, meneer. Heb je hem al gevonden? Helaas nog niet. Uw vrouw is erg ongerust, meneer. Ja, ja, dat weet ik. Ik ben zo vrij geweest dokter Steiner te bellen. Is hij er? Nee, meneer, maar hij zal meteen komen. Ah. Bel me op en zeg uh, dat het wel een orde is. Zeker, meneer. Oh, Richard. Eindelijk. Wat moeten we doen? Rustig nou mevrouwtje. Rustig, hè. In ieder geval niet paniekerig worden. Ja, die jongen moet toch ergens zijn... Hier, dit, uh, dit helpt je er weer een beetje bovenop Ja, dank je Nou, uh, laten we de zaken eens op een rijtje zetten Wat heb je inmiddels ondernomen? Nou, Meijer heeft twee keer de hele buurt afgezocht Ik heb al zijn vriendjes waar hij eventueel zou kunnen zijn gebeld Zonder enig resultaat Weet je zeker dat hij vandaag op school geweest is? Ja, natuurlijk Ik ja, heb... Misschien heeft hij wat gespijbeld en durft hij niet thuis te komen als dat zo is, dan kan hij wat beleven. Richard, hoofdzaak is dat hij terugkomt. Ja, was hij vandaag op school of niet? Ja, Natuurlijk was hij op school. En uh, Hij is tegelijk met de andere kinderen uit school gekomen. Ja, dat heb ik je toch al gezegd. En ze zien geen spoor. Jij ook nog? Dankje. Ben jij vandaag door iemand gebeld? Nee. Hoezo? Ach nee, nee, laat maar. Wat bedoel je daarmee, Richard? Niet zomaar een gedachte... Let op mijn woorden. Tegen etenstijd is de jongen weer thuis. Wie bel je? De zaak. Ja, Boytien hier. Annuleer alle afspraken en vergaderingen voor vandaag en vanavond. Nee. Nee, ik kom vandaag niet meer op de zaak. Ik, uh, ik ben met een half uur terug. Waar ga je naartoe? Naar de politie. Wat kan ik voor u doen, meneer? Ja, mijn zoon is uit school nog niet thuisgekomen. Wie is het hoofd van de desbetreffende afdeling? Hoe oud is uw zoon? Bijna tien. Hoe is uw naam? Boytien. Ja, ik vroeg u iets. Pardon? Ik heb u gevraagd naar het hoofd van de betreffende afdeling. Commissaris Kaminski. Maar als u uw aangifte wilt Zegt doen. Zegt u dat ik hem maar... wil spreken? Ja, maar luister eens, meneer. U kunt zo maar niet... Ik wil hem spreken. Of wil ik mij beklaag bij de hoofdcommissaris? Nou ja, deze gang door. Tweede deurlijks. Dank u. Commissaris Kaminski. Ja, mijn naam is Boutine. Van de scheepswerven. Jawel. Onze zoon was vermist. Hij ziet het school thuis gekomen. En nu wilt u dat wij hem opzoeken. Inderdaad. Gaat u toch zitten, meneer Boertin. Om uh, tot de zaak te komen, commissaris... het staat in ieder geval vast dat hij tegelijk met de andere kinderen uit school is gekomen... en vanaf dat moment weet niemand waar hij is. Ogenblikje, meneer Boertin. Maak even een paar notities. Zo. De naam? Van mij? Nee, die ken ik. Nee, van uw zoon? Michael. Leeftijd? Negen, bijna tien. Ja, ik heb hier een foto van hem. Hmm, dat bekijken we straks wel. Uh, vertelt u mij eens, meneer Boitin. Hoe liggen de verhoudingen thuis? Ik begrijp u niet. Een aangifte van vermissing van personen brengt het hele politieapparaat in beweging. En dat mag ik wel hopen. Maar vaak kan dat voorkomen worden. En weet u, het gebeurt iedere dag dat een kind niet thuiskomt... ...omdat het zich ongelukkig of anderszins ja, zich... Wilt liet... u, ophouden met die onzin, commissaris. Michael komt een zeer harmonisch gezin... Hij ...heeft een moeder die veel van hem houdt... ...en een vader die voor hem zorgt, hij komt zo kort. Er is geen enkele reden te bedenken waarom hij niet thuis zou komen... Is de weg die hij van school naar huis loopt nagegaan? Ja, denkt u dat ik anders hier zou zijn? Ik geloof, meneer Boytin, dat het nog wat te vroeg is om aangifte te doen. U doet er dus niks aan? Ach, natuurlijk wel, dat heb ik ook niet gezegd. Ik zal de surveillancewagens opdracht geven naar uw zoon uit te kijken. Ik weet, en ik spreek uit ervaring, dat we daar de beste resultaten mee boeken. Ik uh, wil nu uw adres, een beschrijving van hoe uw zoon eruit ziet... en welke weg hij loopt van huis naar school en omgekeerd. In 99 van de 100 gevallen lossen wij dit op deze manier binnen enkele uren op. Nou, laten we eens kijken. Naar welke school gaat uw zoon? Hé, hey, wat doet u bij mijn auto? Is deze auto van u? Ja. Ik heb u een bon gegeven. U mag hier niet parkeren spreek het maar met mijn advocaat. Goed, als u het voor wil laten komen. Luister, meneer agent. Ik betaal meer dan 1 miljoen per jaar belasting. Daar wordt onder andere ook u van betaald, maar niet om rond te lummelen. Uw commissaris heeft werk voor u. Mijn zoontje is verdwenen. En als jullie niet zorgen dat hij terugkomt... mijn god, dan krijg je een schandaal... zoals er nog nooit in is geweest. Brigadier... Was het niet Boytien van de scheepswerf? Hoezo? Ja, ik ben van de pers. Uh, heb ik goed gehoord dat hij zei dat zijn zoontje verdwenen is, ontvoerd? Alsjeblieft, zeg. Ik ben geen inlichtingenbureau. Maar wees toch een beetje menselijk, brigadier. U heeft toch het nummer van zijn wagen? <tie> Ja, met Boytien. Mag ik commissaris Kaminski? Ogenblikje meneer, ik verbind u door. Ja, mooi. Goedenavond meneer Boytien. Ja, goedenavond. Is er al iets ontdekt? Nog niet, meneer. Wat? Nog helemaal niets? Helaas niet, maar er wordt van alles aan gedaan. Ja, dat mag ik wel hopen dat u er alles aan doet. Soms vraag ik me af waarom ze jullie betalen. Ach, politie. Waarom ben je toch zo grof tegen die mensen? Ja, iemand moet ze toch achter hun vorder zitten. Het is uh, elf uur geweest. Ga jij maar naar bed. En jij? Ja, ik blijf nog wat op. Iemand moet toch op blijven? Nou, ga je nou maar. Ja, ik kan niet. Ja, je bent doodop. Ik kan niet. Ja, neem dan maar iets in. Hè? Zodra ik iets weet, maak ik je wakker. Beloof je me dat? Tuurlijk. Nou, flink zijn, hè? Ze vinden hem wel. Staat er iets in? Hier, lees zelf maar. Sensationele kinderontvoering? Mijn god! Sinds gisterenmiddag wordt de tienjarige Michael Boitin vermist. ...van politie, Brigadier Ja, uh, geef me commissaris Kaminski. Het spijt me, meneer Boytin, ...maar de commissaris heeft een belangrijke bespreking. Dan haalt u hem daar maar uit, verdomme. Moment, alsjeblieft. Wat is er toch aan de hand, Risa? Weet je niet op, hè? Er is niemand ontvoerd. Ja, meneer Boytin. Hoe komt die onzin in de kranten? U bent niet bekwaam genoeg om onze zoon terug te vinden... ...maar u had ook nog de tijd uit... ...om de pers van sensatieverhalen betreffende ons kind te voorzien. Ik krijg de indruk dat u niet weet tegen wie u spreekt. Dat weet ik wel degelijk. Wat gebeurt er als de jongen werkelijk ontvoerd is? Komt er dan nog steeds met uw theorieën over spanningen in het gezin en dat soort gelukter? Wij doen wat we kunnen. Nou, die zekerheid heb ik nog niet gekregen. Er is intussen weer een dag voorbij. Ja, ik weet niet of u dat gemerkt hebt. Ik stel voor om verder te praten als u wat gekalmeerd bent, meneer Boytien. Richard, zeg me nou toch eindelijk wat er aan de hand is. Ik ga onmiddellijk naar de hoofdcommissaris. Ze hebben hem dus nog niet. Nee... Ja, met Boitien. Geef me juffrouw Zobel. Die is er nog niet, meneer. Oh. Nou, zeg tegen haar dan dat ze alle afspraken die ik vandaag heb annuleerd. Allemaal. En meneer Boytien, is het contract met meneer Schmid al in orde? Nou, wat in orde is? Het contract met meneer Schmid. Ach, loopt dat dat donder? Dus, het is waar. Onzin. Het zijn allemaal geruchten. Ja, als het waar zou zijn, dan zouden wij het toch als eerste moeten weten. Oh. Heb je... Heb je nog wat kunnen slapen? Praktisch niet. Richard, wat is er toch met wie Ja, Dat zullen we heel snel weten. Hè? Om acht uur zit ik bij de hoofdcommissaris. Ik zal die ambtenaren eens wakker schudden. En dan zullen we zien of ze niet in staat zijn onze jongen op te snorren. Nou, uh, ja, maak een kopje koffie voor me als je wilt. Hè? Ja, uh, wil je ook iets eten? Uh, nee, dank je. Alleen koffie. Ah, met Botin. U zoekt uw zoon, is het niet? Ja. Ik heb hem. Ja, wat bedoelt u daarmee? Hebt u hem gevonden? Is hij bij u? Gaat het toch wel niet gaan? Sst! Ja, wat is er? Ja, waarom zegt u niets? Luister goed, meneer Boytien. Ik zeg alles maar één keer. Ik heb uw zoon. En u kunt hem terugkrijgen tegen een behoorlijk bedrag. Is dat duidelijk? Ja, maar wie bent u? En wat wilt u precies? Zijn prijs is honderdduizend. Kleine coupures, geen opeenvolgende nummering. En natuurlijk geen politie. Begrepen. Maar wat voor bewijs heb ik dat u de waarheid spreekt? <laughs> Zal ik u een van zijn oren sturen? Wat? Nee, u wilt hem toch eens geheel terug, nietwaar? Denkt u er nog maar eens over na? Ik bel u nog terug. Hallo? Hallo? Hallo. Houdt u nog niet op? Hallo? In godsnaam Richard. Wat is er met Michael gebeurd? Marion, het is waar wat er in de kranten staat. Daar, aan de overkant is het mee. Ja, meneer. Nou, We komen over een half uur maar weer halen. Over een half uur. Zeker meneer Bartje. Bent u meneer Bartje? Ja. Mijn naam is Lobesan, commissaris van politie. Ah ja, de, de, de hoofdcommissaris heeft me over u verteld. De zaak betreffende de vermissing van uw zoon is aan mij overgedragen. Hoe zit daar om... om hier naartoe te komen? Alsjeblieft meneer Bartje. We willen geen opzienbare. Toen ik u vroeg hier naartoe te komen, ging ik uit van de gedachte dat u door de eventuele ontvoerders gevolgd zou kunnen worden. We zijn hier op neutraal terrein. En u dan? Ik sta minder in de publiciteit dan u, meneer Bartin. Ach, brengt u mij ook een kopje koffie voor. Wat gaat er gebeuren, commissaris? Dat hangt eigenlijk min of meer van u af. Hoezo? Het is natuurlijk uw goed recht om te zeggen ik betaal. En de politie houdt zich erbuiten. Alleen vraag ik me af of dat de beste manier is. Ik heb niks te willen, ik moet. Het gaat toch om mijn kind, commissaris. Het risico is u bekend. Wat stelt u dan voor? Uw koffie wordt koud. Ah, ja, ja, ja. De hoofdcommissaris heeft me gezegd dat u geen enkele aanwijzing hebt. Herkent u de stem van degene die gebeld heeft? Nee, absoluut niet. Jong, oud of net ertussenin? Ik, ik dacht jong, ongeveer een jaar of dertig... Nou, dat is tenminste iets. Ja, dank u wel. Wat ik u voor zou willen stellen... Ja? Betaal niet. Laat het aan ons over. Als we de ontvoerders hebben, hebben we ook de jongen. Ja, en hoe denkt u dat te realiseren? Op een gegeven ogenblik moet hij toch dat losgeld in ontvangst nemen. Hm. Nou, en op dat moment pakken wij de kerel... Hij heeft gezegd dat hij terug zal bellen. Waarom doet hij dat dan niet? Ja, dat doet hij wel. Ja, heb je nog wat geduld, hè? Bovendien, met dit apparaatje van de politie... kun je meeluisteren. Het gesprek woordelijk volgen. Ja, ik moet het even aan die telefoon bevestigen. Zo. Zo, dat zit. Hey, ik wil mijn kind terug, begrijp dat toch? Er kan wel alles met hem gebeuren. Alsjeblieft, Marion. Je moet je niet zo opwinden. Nou, wil je... Wil je iets drinken? Nee. Oh. Dat is hem. Richard. Ah, ja. Boytien. U bent bij de politie geweest. Onzin. Ik heb u gevolgd. U was bij de politie. Als u mij gevolgd hebt, dan weet u ook dat ik er niet ben geweest. Waar is mijn zoon? Hebt u het geld, meneer Boitien? Ja. U stopt het geld in een actentas, begrepen? Ja. U neemt de wagen van uw vrouw, die met het open dak... U legt de aktentas op de achterbank. Huh? Over een half uur rijdt u in de richting van de Schubertlaan. Huh? U laat de wagen staan op de parkeerplaats. En wanneer krijg ik mijn zoon? Zodra het geld in mijn bezit is, daar kunt u zeker van zijn. Ja, ik wil hem nu spreken. Dat is op het moment helaas onmogelijk. U moet mij vertrouwen. Huh? Oh ja, nog iets, meneer Poitien. Huh? Als u uw zoon levend terug wilt hebben, geen politie. Is dat duidelijk? Jazeker. Over een half uur. En wachten is niet mijn sterkste kant, meneer Boytien. Dat is dus bijna opgelost. Heeft u alles gehoord, commissaris? Ieder woord. Binnen een uur heeft u uw zoon weer terug, mevrouw Buiting. U bent nogal zeker van uw zaak, commissaris? Natuurlijk. We moeten nu snel voorbereidingen treffen. Een half uur is niet veel. Mag ik even bellen? Ja, natuurlijk. Ach, meneer Boytien. Mag ik voor u weggaat even de aktentas zien? Zeker. Nijon, nou geef me de sleutel van de auto. Ik haal hem direct. Met de politie. Met commissaris Lobesang, Het gaat gebeuren. Parkeerplaats aan de Schuwatlaan. Akkoord. <tuneet> Als ligt op de achterbank. Rest ons te wachten. Is er iets te zien? Tot wat toe niet, commissaris. Commissaris? Ja? Denk u dat hij nog komt? Absoluut. Niets doen. Wacht tot hij de actentas pakt. Nu, hij Aan allen. Onmiddellijk arresteren. Politie. Staan blijven handen omhoog. Ik heb een kapito. Ik Op, dicht. Geweldig. We zullen meteen een paar vragen stellen. Het uh, is een buitenlander, commissaris. Buitenlander? Daar is buiten niets over gezegd. Vertel ook, man. Waar is die jongen? Nou, geef antwoord. Nog capito? Non parlo. O oh, tatch. En. Heeft u begrepen? Hij weet van niet. Ja, wat bedoelt u? Hij weet van niks. Iemand, een onbekend, heeft hem geld gegeven om die actentas te pakken. Dat is helaas alles wat hij ons kan vertellen. Met andere woorden, meneer de commissaris. U weet nog steeds niet waar mijn zoon is. Inderdaad, meneer Bartin. Dus dat is het resultaat als u op de politie afgaat. Meneer Bartin, ik begrijp dat u teleurgesteld bent. U verstaat uw vak niet, meneer Lobersan. Betaal niet, meneer Bartin. Laat het aan ons over, die kerel te arresteren. Weet u eigenlijk wel wat u gedaan hebt? De ontvoerde is nu gewaarschuwd. Dat zijn dingen, meneer Buitin, die gebeuren nu eenmaal. Ah, dat is makkelijk, meneer de commissaris. Maar beseft u wel dat dit de oorzaak kan zijn... dat wij onze zoon nooit meer terug zullen zien. Laat mij dan praten met die kerel die jullie gearresteerd hebben. Wij hebben hem volledig uitgehoord, meneer Buitin. U wordt echt niet wijzer dan wij al zijn. Ik krijg hem wel aan het praten. Breng hem bij me. Meneer Buitin, het verhoren van verdachten is onze taak. Ik sta erop met die vent te praten... Gaat u nu naar huis, meneer Bartin. Ik zal u zeggen wat ik ga doen. Ik zal zorgen dat iemand anders deze zaak van u zal overnemen. Er zal een godstaan toch wel één bekwaam politieman in deze stad te vinden zijn. U maakt een grote vergissing, meneer Barton. Oh nee, meneer de commissaris, die heeft u gemaakt. U bent meer geschikt om verkeersovertreders te begeuren. Als politiechef bent u waardeloos. Gaat u naar huis, meneer Bartin. U praat onzin. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken. U zult niet met plezier aan deze dag terugdenken. Reken daarop. iets drinken? Nee. Drinken, wachten, drinken, wachten. Is dat nou alles wat we kunnen doen? Ja. Stel je nou eens voor dat hij niet meer terugbelt. Alsjeblieft. Marion, hou op. Waarom is de commissaris niet hier? Daar heb je nogal wat aan. Maar zij hebben tenminste iets ondernomen. Ja, en hoe? Oh, als ik maar wist hoe het met hem ging... Die onzekerheid maakt me gekker, Richard. Ik hou het niet langer uit. Je moet maar, Jon. Je moet. Heb je me. Neem dat toch op, Richard? Bortie. Met helket Zowel, meneer Bortie. Neemt u niet kwalijk dat ik stoor. Maar de heren uit Ghana zijn aangekomen. Wat? Ja, ons telegram heeft ze te laat bereikt. Ze zaten al in het vliegtuig hier naartoe. eh, ja, uh, eh. Uh, la, la, laat Friedrichsen met de heren spreken. Maar u zou. Friedrichsen! Dat was de zaak, verdomme. Wees jij nou alsjeblieft rustig. Alsjeblieft. Heb je het geld? Ja. Oh, God, Richard, ik hoop zo dat we hem gezond terugkrijgen. We krijgen hem terug. Geloof oh. me nou maar. Ja, maar Richard, als het weer de zaak is, maak het kort. Met Boytien. Dat was niet zo verstandig van u, meneer Boytien. Eigenlijk zou ik daar een straf voor moeten bedenken. Waar hebt u het over? Kom nou. De hele parkeerplaats wemelde van de smerissen. Ja, het, het, het zal niet meer gebeuren. Dat is je geraden ook. Anders maak ik korte metten. Jij hebt geen Jan-lul voor je. Is dat begrepen? Ja, ik, ik, ik smeek u, hè. Reageer uw woede niet af op de jongen. Hij kan er niks aan doen. Ja, ik zou hem graag even willen spreken. Eerst het geld. Ik hoop voor jou dat je het hebt. Ja, ja, ik, ik, ik heb het. Ik zal je nog één kans geven, Boitien. Maar als ik ook maar ze ruik, maak ik die zo van je koud. Nee, ik beloof u, geen politie meer. Dat is tenminste verstandig. Uh, nu ter zake. Pak je tas met geld en loop naar de vismarkt. Ja, maar, maar ik ken u helemaal niet. <laughs> maar ik jou wel. Laten we zeggen vanavond tien uur. Huh? Kun je nog wat nadenken? Hm? En als je je niet aan je woord houdt, stuur ik inderdaad een oor. Zeg dat ook tegen je vrouw. Wat zei je nu, zegt? Wanneer? Vanavond. neemt u mij niet kwalijk. Ja. Zo. Mag ik die tas, meneer Boydien? Ja, ik... Ik wil eerst mijn zoon zien. Zodra ik die tas met het geld heb. Zo was het afgesproken. Eerst de jongen zien. Ik stel de voorwaarden ah. niet. U. Wat gaat er nou gebeuren? Kom mee. Let me los. Nog één woord. Je en je nog... krijgt een kogel door je onder... Je bent Gek geworden? Een koekje van je eigen dicht, jongen. Vet dan op. Waar is de jongen? Ik weet het niet. Waar is mijn zoon? Ik weet u dat ik het niet weet. Leeft hij nog? Ik weet echt niets. Uh, uh, ik, ik, ik. Meneer Boiting, Hou je kop. Ik krijg jou van aan het praten. Opa! Loop me, ja, zorgertje. Op die je voor je donderdag. Maak het portier open. Wat? Jij rijdt. Nou, waar wacht je op? Hier stappen. Doorschuiven. Schiet op. Starten. Andere sleutel. Ja. Gelooft u me toch? Ik... Geen verklaringen zonder de jongen. Maar ik weet echt niet waar die is. hij is. Uh... U moet me geloven. Hij, uh... Waar moet ik naartoe? Bij die verkeerslichten daar. Rechtsaf. En dan? Dat hoor je dan wel. Waar brengt u me naartoe? Rijden. Wat bent u met me van pan? Rijden, zeg ik. Voor die poort stoppen. Waar zijn we hier? Stoppen. Die poort openmaken, hier is de sleutel. Breng me naar de politie. Ik wil door de politie verhoord worden. Opdicht. Goed, ik heb u gechanteerd. Ik heb u opgebeld. Waar is die, jongen? Maar ik weet echt niet waar die is. De ruit. De ruit, vuile rat. Voor ik je overhoop schiet. Als jij denkt dat je harder kunt lopen dan een kogel kan vliegen... ga gerust je gang. Zo... En mag nou die poort open. Mooi. En nou terug in die auto. Schiet op. Mooi. Naar binnen rijden, hè? Tot aan die houten loods en daar stoppen. Meneer Boytien, het is allemaal een vergissing. Ik kan het uitleggen. U, u moet naar mij luisteren! Uh, daarvoor zijn we hier. Stoppen! Stoppen, verdomme! Zo. Nou, geef, uh, geef mij die sleutels. Nou. En eruit. Vlag, verdomme schip! Mee. Oh. Lopen. En daarin, hè? Hou oh. zeg ik je. Hé, op Zo snijden. U bent gek. Oh nee, ik ben net zo normaal en koelbloedig als jij. Breng me naar de politie, alsjeblieft. Alles op zijn tijd. Waar is die jongen? Dat weet ik niet. Ik ken u zo niet eens. Ik kreeg dat idee om u te bellen en te chanteren door dat verhaal in de krant. Zo, en dat moet ik geloven. Maar het is de waarheid. Ik zweer bij alles wat me heilig is. Is dat dan iets heilig voor jou, hè? Geef maar toe dat jij vermoord hebt. Nee. Geef het maar toe. Wat heb jij met die jongen gedaan? Echt niks. Waarom gelooft u me toch niet? Waar hou je hem verborgen? Breng me naar de politie. Alsjeblieft, breng me naar de politie. Hou oh, maar. Jan, maar. Niemand die je hoort. Alleen ik. En ik heb ijzige zenuwen. Ik laat jou niet eerder gaan voordat je mij gezegd hebt waar mijn zoon is. Voor de laatste maal. Waar is hij? De politie? Ik zal de politie een verklaring geven. Alles zeggen. Alles maar dat niet, niet dat, want ik weet het niet. Waar is mijn zoon? Ah. Waar is mijn zoon? Ah. Waar is die jongen, ah. Waar is die? Vroeger of later... Spreken zul je toch. Waarom niet meteen, hè? Denk je dat ik dat allemaal leuk vind? Ik heb een dokter nodig. Dat ligt in jezelf. Ik heb u toch gezegd wat ik weet. Ik kan het u zwart op wit geven. Wat zwart op wit? Dat ik u wilde chanteren. Die honderdduizend. En, en, en waarom ik het wilde doen? En wat moet ik daar dan mee, hè? Maar wat wilt u dan van mij? De waarheid. Maar dat is de waarheid. Niet de hele. Ah. Luister. Thuis wacht, mijn vrouw. Ze is bang. Ze hoopt. Ze wordt waanzinnig van angst. En hoe lang moet dat nog duren? Hè? Als ik thuis kom, moet ik haar antwoord geven... of die jongen nog leeft of dood is. Als die dood is, weet ze tenminste... waarom ze verdriet heeft. Zekerheid wil ze hebben. Dat moet ik uit je zwijgen opmaken? Dat jij hem vermoord hebt al voordat je me belde? Zelfs dan wil ik hem terug hebben. Wat, wat gaat u daarmee doen? Dat kunt u niet doen. Dan heeft u het recht niet toe. Wat is recht? U bent gek. Dat heb je alles gezegd. Kom niet dichterbij. Waar is mijn zoon? <laughs> oh, die stoep ongeheer. Ik maak je koud om. Dat mijn jongen. Probeer geen tweede keer meer. Ach, Marion, luister Richard. goed naar me. Er is iets gebeurd. Oh, Richard, waar ben je? Hij is hier. Hij is hier thuis. Wie? Michael? Hoor je hem niet? Hij is weer terug te rakken. Hij is er weer. Een uur geleden hebben ze hem thuis gebracht. Hij wilde weg, de kleine idioot. Als verstekeling op een schip naar Amerika. En alleen maar omdat hij een onvoldoende voor rekenen had. Hij was bang dat hij van jou op zijn kop zou krijgen. Wat een onzin, hè? Commissaris Kaminski heeft me thuis gebracht en hij laat je groeten. Wat praat ik allemaal? Hoofdzaak is Michael is terug. Richard, waarom zeg je niks? Richard, kun je me verstaan? Richard!